Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De meeste politieke partijen staan positief tegenover de verlaging van de overdrachtsbelasting. Het kabinet wil de haperende woningmarkt weer op gang helpen door de belasting die bij de aankoop van een huis geheven wordt te verlagen van 6 naar 2 procent. De compensatie wil het kabinet onder meer de banken een extra heffing opleggen en het spaarloon eerder afschaffen dan gepland. De Nederlandse Vereniging van Banken is bang dat de bankenheffing de ruimte voor kredietverstrekking beperkt en zo de economie zal schaden. GroenLinks gaat ervan uit dat de banken de extra heffing aan de klanten doorberekenen, waardoor ook huurders meebetalen aan de belastingverlaging voor huizenkopers. En dat is oneerlijk, vindt de partij. Oud-IMF-topman Strauss-Kaan, die verdacht wordt van verkrachting... verschijnt vandaag weer voor de rechter in New York. Dat is twee weken eerder dan verwacht. De openbare aanklager heeft niet gezegd waarom de zitting van de rechtbank is vervroegd. Verwacht wordt dat het is om de omstandigheden waarin hij vastzit te versoepelen. strauss -Kaan werd op 20 mei op borgtocht vrijgelaten. Sindsdien zit hij onder permanente bewaking in een huis in Manhattan. Mogelijk wordt vandaag besloten dat zijn enkelband af mag... en dat er niet meer permanent camera's op hem gericht staan. Italië gaat de komende drie jaar 47 miljard euro bezuinigen. Daarvoor heeft de regering van premier Berlusconi een pakket maatregelen opgesteld. Die moeten voorkomen dat het land, net als Griekenland, financieel naar de afgrond glijdt. Italië heeft na Griekenland het grootste begrotingstekort van de eurolanden. Dat tekort van 4 procent moet na de bezuinigingen zijn teruggebracht tot bijna nul. De inhoud van de bezuinigingen is niet precies bekend, maar Berlusconi zei dat hij zijn belofte nakomt dat de belastingen nauwelijks worden verhoogd. Het weer, vooral in het kustgebied Buien. Het koelt af naar 12 graden aan zee tot 9 land in maart. In het zuiden plaatselijke mistbank. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en kan er nog steeds een bui vallen. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Een hele goede avond, een goede nacht moet ik eigenlijk zeggen. Mijn naam is Wim Rijken... U verwacht natuurlijk Astrid. Dat is heel logisch. De nachtzuster van dienst elke donderdag op vrijdagnacht bij Omroep. Max. Maar helaas, de omstandigheden kan zij er niet zijn vannacht. En vanmiddag belde ze mij en zei ze... Wim, zou jij alsjeblieft vanavond voor mij de uitzending willen overnemen? Toen zei ik, natuurlijk Astrid. Ik ga de honneurstrachten zo goed mogelijk waar te nemen. We gaan er met elkaar een hele gezellige en aangename nacht van maken. En u mag mij bellen voor elke vraag... En elk antwoord op die vraag dan weer daarna. En het nummer kent u vast, maar ik zeg het toch nog even. 0800-1121. U kan nu bellen, de lijnen zijn open. 0800-1121. Met vragen waar dan ook over. Zo'n vraag die u misschien al uw hele leven lang bij u draagde... toen vanmiddag langs het strand liep of op het balkon zat dacht... Hoe zit dat nou toch? Waarom spinnenpoezen? Hoorde ik vorige week bijvoorbeeld. Nou, dat zou ik ook graag willen weten. Ik heb het vorige week niet gehoord, maar Chitse zei het me net. Uh, waarom spinnenpoezen? <laughs> nou, wie kan het mij zeggen? Maar uh, er zijn nog heel veel meer vragen en misschien uh, sprong, uh, kreeg u opeens iets te binnen vanmiddag. Bel 0800 1121. Mijn naam is Wim Rijken. Ik zou kort wat over mezelf vertellen. Ik ben ooit begonnen als acteur bij de Haagse Comedie. Ik ben later ook musicals gaan doen. Ontmoette daar Connie van der Bos. Maakte met haar mijn eerste plaatje. Wie weet wat liefde is in 1988. Ik heb ook gepresenteerd uh, Winkel van Sinkel, De Droogkap. En het radioprogramma Nachtvlinders. Ongeveer zoiets als Nachtsuster. Maar dan ging het over je verhaal bij een liedje. Heerlijk om te doen was dat ook. En op dit moment ben ik helemaal in Sinterklaas. En het raadsel van 5 december. En dan denkt u op 1 juli in Sinterklaas. Ja, dat kan. En hoe dat raadsel zit vertel ik u later in het programma. We beginnen met muziek en u mag mij bellen op 0800-1121. En deze is speciaal voor Astrid. Ze legt haar handen op mijn voorhoofd En kijkt me even onderzoekend aan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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe pijn. Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe Nachtzuster. Ik dron van binnen. Nacht, zuster. Niet aan in feite. Nacht, zonder al je zorgen. Nacht, hallo Hal de morgen. just a Nou, wat een heerlijke nacht, zuster, die Astrid. Hè? Astrid, misschien luister je in ieder geval heel veel groetjes van ons allemaal. En als je straks gaat slapen, slaap dan heel erg lekker en rust goed uit. En uh, je bent even niet op de zusterpost, maar ik ben er wel. Mijn naam is Wim en ik heb hans aan lijn. Hans, je bent mijn eerste. Goeienacht. Ja, ik hoor je heel onduidelijk. Je hoort mij heel... Hoor je me nu beter? Ja, nu gaat het iets beter. Nu gaat het iets beter. Heb... Er wordt aan gewerkt, Hans. Ja, stel hem. Ik heb... uh, vorige week was er weer een uitzending uh, bij Knevel over de elektrische auto. Ja. En er wordt alleen maar geweldig over de voordelen gesproken, mm -hmm. maar niet over de uh, geweldige nadelen. Ja. En de nadelen is al uh, werd gesproken over de fossiele brandstof die je nodig hebt om de elektriciteit op te wekken. Het wordt niet gemaakt, ja. maar het wordt opgewekt. Mm -hmm. uh, ook dat je bijvoorbeeld geen uh, boerenbak, caravan of dergelijke achter kan hangen, terwijl miljoenen Europeanen rijden met dat soort uh, gereedschap. Nee, heb jij ook een caravan? Ik heb een, een, een caravan en ben net uh, terug drie maanden van uh, de vakantie. Ja. Maar als ik denk aan een elektrische auto... ...dat die zijn to, totaal niet geschikt om iets achter te hangen. En dat wordt ook niet vertaald. Want dat trekt hij niet. Kan, zegt u? Want dat trekt hij niet letterlijk, die caravan. Ja, maar de accu, accu is niet rekend om nee. dat vermogen te leveren over een zeer lange tijd. Ik snap het. En de, de nadeel van de accu is gewoon dat hij nog niet zover ontwikkeld is... ...dat hij zoveel energie kan... Uh, en ze kan dragen als een met een brandstofauto. Maar het gaat wel heel snel, heb ik begrepen. Want in China zijn, zijn er miljarden worden er besteed om die elektrische auto beter en beter te maken. Dus wellicht. Op, ja, dat wordt overdreven. Een bekende uh, fabrikant van de, de hoofdleverancier van, van de auto's, het uh, gebied van de en noemen we ook, De veel Dus voorlopig is nog twintig jaar is de, de elektrische auto nog helemaal niet uh, in, in zicht, okay. omdat ook de, de brandstofauto nog lang niet uitontwikkeld is. Ik Dat wordt het. ook nog weer, doorontwikkeld. En maar wat is jouw vraag de... nu, Hans? Ja. Wat is jouw waarom? vraag? Want jij, hebt, mijn, Wat wil je vragen? Mijn vraag, aan... ja. mijn vraag is waarom wordt een, alleen maar de voordelen vermeld in allerlei programma's mm -hmm. en niet de vele nadelen. Oké, okay. jij en noemde wat, er een paar. Ja, nou ja, zo zijn een heleboel... Uh, te, te, te, te noemen, ook uit de aansluiten van uh, een, een kabel om, uh, op te laden. Nou, je zit maar in Amsterdam geworden, van Lisme. Daar nou, is morgen de dingen, uh, probeer je op te laden, en s'avonds is je kabel kwijt. Ja. Nou, zo zijn een heleboel. je woont op een appartement. Nou, hoe moet je je uh, elektrische auto opladen? Zo mm -hmm. zijn een heleboel uh, nadelen op te noemen. Als het nou uh, beter ik... zou gaan met die elektrische auto, zou jij hem dan in willen, Hans? Als het morgen mij kan toezeggen van, ik heb een elektrische auto en ik kan door Europa inrijden. Hij wordt onderweg opgeladen. Hij zei, door draadloze energieoverdracht. Of u zegt wat de toekomst is, dan uh, staat u mij op de deur. Gaat u maar naar Google toe en stikkel een draadloze energieoverdracht, dan is, dat is de toekomst. Of, in, of energie uit de ruimte. En dat gaat ook een hele grote rol spelen. Ja, maar dan dat ben van ik van helemaal van. niet technisch. Ik uh, kan net een band verwisselen en dan houdt het ongeveer oh, nee. op. Ik, ik, ben door, ik ben door technisch, vandaar mijn vraag. Dat, dat dan dacht weer... ik al, ja, ja. Want ik haak ook halverwege af bij zo'n technisch verhaal. En ik, wat bedoelt hij nou precies? Maar, ja. maar, maar ik ben wel heel erg voor een schoon milieu. En dat is natuurlijk wel heel mooi voor zo'n ja. auto, Hans. Dat ik ook. Maar er moet nog steeds fossiele brandstof gebruikt worden... om elektriciteit op te wekken. Ja. Elektriciteit wordt niet gemaakt. En daar wordt niet over uh, gepraat. Als het er komt door uh, een, een ander systeem... energie uit ruimte of iets ergens... dan zeg ik, ben ik voor. Maar zolang nog uh, de fossiele brandstof gebruikt moet worden om uh, elektriciteit op te werken. En dat geldt niet alleen voor Nout, maar voor een heleboel andere zaken. Daar vind ik dat allemaal nog een beetje uh, akkergedraadbaar. Ik begrijp het. Ook een... Hoe ja? vond je trouwens dat Prins Maurits, tot slot... hoe vond je dat Prins Maurits een zegje deed? Want die zat behoorlijk aan zijn vingers te peutelen, pulken de hele tijd, ja, viel mij op. Op dat gegeven werd de, de, de, de echte waarheid werd verzeken. En hij was bang dat er misschien werd gevraagd... als ik een uh, elektrische auto, hoe zit het dan als ik een uh, caravan of een, een of nou ja, en, en dergelijke, dergelijke dingen aan de koppeling. Dan, ja. en dan in je begierde oud kan het ook nog niet. Dus ja. Dat wordt allemaal verzwegen. Een hele grote nadruk. Terwijl een miljoen Europeanen rijden met een caravan ja. of met een boelenbak. Ja. ja, zoals jij. En dan, jij bent er één van, ja. Ik, uh, ja nou, ik begrijp het, Hans. Dank je wel ja? voor je vraag. Wellicht krijgen ja. we hele wijze antwoorden van andere techneuten... die precies weten ja. hoe dat zit. Nou, er zijn genoeg in Nederland die technisch onderleg zijn. Ja, ja precies. Dat, dat, dat, dat, dat Bl ik ja? Blijf, blijf luisteren. Ik blijf verhangen, want ik luister al bijna dertig jaar naar een nachtdienst van vroeger. Dus wat <laughs> uh, kan ik in uw uh, programma. Helemaal goed. Ik ben, ook, ik ben ook regelmatig in de uitzending geweest. En ik vind het fantastisch dat hier zo'n programma als u op de, op de radio is. Want er is, uh, er is nog zoveel onkundig over allerlei onderwerpen. Dan zeg ik, jongens, ga je uit. Ik ga, je, uh, ga eerst naar de school En je kent en, uh, dat liedje uh, nog van vroeger, hè. We zijn bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar toch? En als dat kan via de radio, dat is toch het mooiste wat er is dan? Ja. Goed zo. Dag Hans, ja? fijne nacht. Ja. Ja, dag meneer. Dag. Dag. Hij zegt meneer tegen me. Dat is wel heel netjes. hè? Gaan we een plaatje draaien of gaan we naar Bea? Eerst een plaatje draaien? Oh ja, deze heb ik zelf uitgezocht. Ik vind dit zo'n lekker nummer. En toen Astrid mij vanmiddag belde, zat ik eerlijk gezegd in de tuin. Ja, een beetje in de geraniums. Ik heb niet echt groene vingers. Maar ik doe net soms alsof. En dan uh, hoorde ik dit nummer uit de schallen. Een van mijn idolen uit de jaren 70, 80 ook nog. Hij heeft ook zo'n prachtig kerstliedje, maar daar hebben we het nu niet over. Maar dit is echt dat je met je voeten in de tijl zit in de tuin of op het balkon... en dan je dromen voorbij laat komen... We waren op het strand met Chris Ria, nog even nagenietend van de heerlijke zonnige zomerdag deze laatste dag van juni. Dat was gisteren natuurlijk alweer, want we zitten vandaag op 1 juli. Dit is het programma Nachtzuster en je kunt me bellen, u kunt mij bellen. Ik geloof dat ik u, u mag tutoyeren. Als dat niet mag, moet u het maar zeggen. Maar je mag me bellen op 0800-1121 met elke vraag die je maar wilt stellen. Vraag je je wat af wat je echt niet weet... of wat je spannend vindt of leuk... of misschien wel heel aardig om ons te laten weten... om van gedachten te wisselen met elkaar... bel me dan. Ook als je het antwoord hebt op vragen van iemand anders natuurlijk. En het nummer is nogmaals 0800 1121. Je kunt ook chatten. Dat is ook wel erg gezellig natuurlijk. Het kan hier allemaal www.nachtzuster.net... en dan meen ik uh, vinken linksonder hè, op chat... En dan zit je meteen met z'n allen bij elkaar. Alle nachtzuster, uh, uh, ja, liefhebbers, toch? Want ze hebben heel veel vaste luisteraars en dat begrijp ik. Want ik heb Astrid ook al heel vaak gehoord. Het is ook heel grappig of vreemd ook wel een beetje om nu op haar stoel te zitten. Maar ik vind het ook een eer, Astrid. Ja, echt. En Twitter hebben we natuurlijk ook. Twitter.com slash nachtzuster. Maar bellen, dan hebben we elkaar direct. 0800 1121. En dat deed Bea ook. Goedenacht, Bea. Ja, goedenacht. Hallo. Uh, uh, moet ik de vraag opnieuw stellen? Ja, je mag de, nou, je mag de vraag nu aan mij stellen en dan kunnen de mensen thuis meeluisteren. Oh, ik, uh, ik hoor iedere avond dat lied altijd, waar je begint. Uh, goedenacht, vrienden. Ja. En dat ken ik wel helemaal. Maar wat betekent die laatste twee woorden? Uh, dan... Nog een sigaretten en dan letterlijk straas en steen. Wat is dat straas en steen? Straas en steen. En steen. Dus, dat, dat zingen ze dus. Ja. Dat lied. Of dat, uh, ja, om 11 uur en om twaalf uur hoor je het ook nog ja, een keer. Ja, ja. Reinhard Maai heet hij, Wat zeg je? Hij heet Reinhard Maai, oh, die dat zanger. zou kunnen. Ja. Maar, uh, nee, in het luisteren, dat hoor ik dan altijd iedere avond. En ik denk, verdorie, wat is dat laatste? Dan nog één sigaretje. Ja. Nou, een laatste sigaretten on... <laughs> Dan uh, Straas en Wat is dat? Ja, ik snap, ik snap. Ik weet het niet. Ik ken het liedje ook heel goed. Rook jij zelf trouwens? Nee, nee, nee. Nou niet meer, hoor. Oh, nee. Ik dacht misschien herken je iets. Van ik heb ook mijn laatste sigaretje. En wat doet hij dan? En dat wil ik ook doen. Maar dat. Uh, dat we gaan. We hebben het nou, voorstaan. Dat is toch schandalig als het dan in Duits, Duits wordt gegeven en we zijn Nederlanders. Hoe en dan nog niet weten wat het betekent. Nou, we gaan even luisteren. Blijf van de lijn. We hebben een stukje van het liedje. Net als het goed is dat stukje wat jij bedoelt. Daar komt-ie. Het ie. laatste, laatste ja. stukje, ja. Hè? Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und een glas in steen. We hebben hem al gehoord, Therese, die, die zin die jij bedoelde. Und een laatste glas in steen. Zo, ja. so, dat verstond ik. En, en Wat nou, is dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb wel een idee wat dat laatste glas is betekent. Maar uh, ik begrijp het ook niet helemaal. Dus ik uh, vraag de Duitse sprekende, de Duits sprekende luisteraars onder ons, uh, ja. vraag ik te bellen. En ja. die kan, want misschien betekent wel iets, betekent het iets uh, heel symbolisch bij, dat zou zomaar ja. kunnen. Ja. Weet je, dat je ja. je sigaretje op hebt en nog één en keer. iedere uh, avond hoor ik dat. Ik denk verdoroien, nou, nou zeggen jullie, nou je kunt alles vragen. Dus. Ja. Even bellen. Je mag alles vragen. Niets is mij te dol, kan ik nee, je zeggen. Nee, maar dat is toch wel erg, hè? Dat je het altijd hoort. Nou, er zijn, ik weet niet of jij dat kent... maar dat je liedjes meezingt en dat je niet weet wat je zingt. Je dat? Ja, nou, daarom. Dat heb ik ook wel eens. Ja, dus ik was zeer benieuwd. Want een kennisje zei dat het is het laatste glas... het laatste glas nog uh, leeg drinken of zoiets. Ja. Maar het is toch geen glaas? Dus ze zeggen geen glaas, maar ze zeggen straas. Nee, volgens mij zegt hij wel een Glas. Glaas? glaas? Ja, we, maar we ga, er zijn vast Reinhard mai fans die het precies weten. Want ja. het, is een, uh, het, het zou zomaar kunnen wat je zegt. Dat, dat glas ja. leeg drinken met dat laatste sigaretje wat je uitmaakt. Ja, maar ja. maar we, gaan het, uh, we gaan het hopelijk horen van iemand die dat weet op 0800 1121. Ja, En wat is M. Steen? hè? M. -steen, nou, wat, uh... Spreek jij Duits überhaupt, een, überhaupt Ambition? Ja, ambition? Ik, ja, ik heb de MULO vroeger gedaan. Oh, de MULO met uh, talen. Ja. Nou, dat booste ja. 13 dertien vakken. Dertien vakken? Dat was nog eens studeren in die tijd. Ja, er werd nog wat geleerd. hè. Ja, nu niet meer dan? Nou ja, het gaat. Er zijn wat scholen die niet echt door de keuring heen komen, geloof nee, ik. Hè? Dat, ook dat nog, nee. ja. En wat ben, jij, wat ben jij geworden nadat je die dertien vakken met succes... Naar de MULO. Ja? Uh, toen ben ik dus, uh, heb ik Engels ook een handelscorrespondentie gedaan... Ja. En daarna ben ik een jaar naar Engeland gegaan. Oh, wat avontuurlijk. Als au pair? Als au pair, ja. Ah. En daarna toen ik terugkwam, toen ben ik naar het reisbureau gestapt. Naar ja. die Sonne Lindenwand die niet meer bestaat. Nee. Want ik ben al een leeftijd, hoor. Ja, mag ik, mag ik vragen? Ja om... oh, 1934. Oh, gosh. <laughs> Mijn moeder is van 33, jaar, ik weet het wel, 76. Nee, 77. Oh, je klinkt heel jong. Ja, maar dat moet toch? Ja, hoe doe je dat dan? Ja, nou ja, goed op tijd naar bed gaan, hè, om elf uur. Ja, en dan om twee uur mij bellen. <laughs> en dan niet kunnen slapen meer, hè, want dat oh. heb je als je ouder wordt, hè? Ja, nou, daar heb ik nou een vraag over, want ik ben ook niet meer piepjong. Nee? Hoe oud ben jij dan? Ik ben 52. Ach, schrijf toch uit. <laughs> Ah, nee, maar Bea, dat zeg jij net. Als je ouder wordt, hoe komt dat toch precies... Dat... Mag ik ook een vraag deponeren? Ik ben, nu, ben hier nu toch. Nee, maar dat je... ik heb het de laatste jaren ook... dat ik dan of vroeg wakker word... of ja. hè, die kortere nachten, terwijl vroeger... als je wat jonger was, ja, ja, ja. Hè, begin ik, ik ook de al de over tappen. vroeger. En je was wezen stappen en je kwam om 6, 7 uur thuis. Dan sliep je gewoon tot de volgende middag 2 uur. Niks aan de hand. Niks aan de hand. En ja. nu laat je dat wel. En mijn moeder zei altijd, wacht maar tot je eenmaal de 40 voorbij bent. En la en 7... Nou, toen had ik dat nog niet zo, hoor. Nee, tot hoe lang ben jij... Uh, Jij het wilde leven geleid dan? Nou ja, ik ben toen ik was 35 toen ik trouwde. Oh, en heb je flink genoten voor die tijd? Ja, ook dat. <laughs> en uh, ja, dat leven dat loopt dan zo. Hè? En ik heb uh, ik heb ook nog wel eens geschreven naar de AWB van uh, ik heb dus bij de Keukenhof heb ik dus een, een uh, Taiwanese piloot leren kennen. Wat voor piloot? Ja, een piloot. Ja, uh, wat de... voor piloot zei je? Ta uit, uit Taiwan. Oh, uit Taiwan, ja. Ja, ja, nou uh, ja we stonden dus op de bus te wachten, mijn vriendin en ik. Ja. En dat is uh, een jaar vier geleden. En uh, nou, er stonden drie mannetjes in zwart, met zwart pak. En uh, toen dacht ik, uh, nou ja, goed. En ik, uh, ik ging ook altijd mee toen ik op het reisbureau zat. De mensen begeleiden hem met de trein en zo. Ja. Hè, helpen overstappen uh, met de Bergenland Express. Ja. Ik weet niet of jij dat weet. Ja, die ken ik, ja. Ja, en uh, dus uh, ik zeg gewoon, hoeveelden jullie de keuken of, of uh, hoe jullie het, uh, want ik zag al dat het buitenlanders waren. Mm -hmm. En dan in het Engels. En uh, nou, zo en zo, nou, praatjes is en zo. Ik zeg, Goh, zijn jullie met vakantie? Nee, we zijn piloten, we blijven één dag, uh, we komen aan in Amsterdam en dan uh, één dag en dan de volgende dag moeten we weer terug, hè. Ja. Vliegen naar Bangkok. En, uh, oh, nou leuk, nou, en de bus nog even doorpraten. En, uh, nou, zegt hij, zal ik mijn kaartje geven als ik nou weer kom? Ik zei, nou, dan laat hij het, uh, het Rijksmuseum zien. Ik zeg dan ga ik wel even mee, Amsterdam of zo. Ja. Nou, ik denk, hoor, toch niks. ik voel de bui al hangen. Hij woont nu bij je samen, of niet? Nee. Hij was, <lacht> ach, hij was... Hij was uh, hij was 43, hij is nu 47. Oké. Okay. Nee, hij is getrouwd. En, hij oh, oké. Okay, okay. Die studeren. Nee, maar ik, vond het gewoon, ja, ik vind het gewoon uh, leuk, interessant. Want ik, ja. zou, ik zou dus naar uh, Taiwan gaan uh, vorig jaar in december of januari. Naar of hem toe? Jaar. Naar hem toe? Ja. Okay. Maar uh, dat kon dus niet, want ik, uh, ik heb een open hartoperatie gehad. Joh. Ja, nou ja, ach, ik ben ik heb ook twee ingezette knieën en zo. En achter mensen wordt ouder, hè? Zo klinkt je helemaal op... niet, maar ze zeggen wel eens krakende wagens lopen het langs. Ben jij dan zo'n krakende wagen als ik het zo oneerbiedig nou, mag ja, zeggen? We hebben, ja, mijn man en ik hebben vroeger in een vrachtwagen in, in Haaswouden gezeten en vandaar huh? van uh, zijn we aardig goed uitgekomen. De auto was tot los. Maar, ja, maar als zo'n zo'n vrachtwagen die, die gaat over twee banen staan s'nachts om kwart voor één. En dan uh, geen verlichting aan de zijkant. Nou, dat zie je dan de zeg. laatste nacht. Want, uh, ja. in december regenachtig in Hazerswoude, twee ja. laatste weg. J jullie zijn door, de door het oog van de naald gekropen? Ja, ja, ja, ja. ja eigenlijk wel. Maar ja, dan krijg je laatst last van je knieën. Een ja. dus, uh, man is zeven jaar geleden overleden. Oh. Dus, uh, maar dat geeft dan maar niet. Ik bedoel, ik, uh, nou, leuk, kan, me ja, nou ja, ik kan me heel goed redden. Hoor. En ik uh, ben natuurlijk lang zelfstandig geweest. Mm -hmm. En hoe, hoe, als je niet kan slapen, hoe, hoe, hoe doe jij... Oh, uh, nou, ik ga er dus uit en Ik heb net een beschuit genomen beneden. Ja. Ik denk, nou, dan ga ik nog even wat eten. Maar heb je ook een, een manier, als je dan denkt, ik moet toch weer in slaap, heb je dan een ja, bepaalde ritueel? Ja, nou ja, aan prettige dingen denken. En vooral de muziek van André Rieu, of van, hoe heet het, van, van Johan Strauss. Hè. Okay. Dan moet jullie eens draaien, jullie draaien altijd die moderne muziek. Oh, dit oh. klinkt als een ernstig verwijt. Ik, uh... <laughs> nou ja. Ik ben hier vannacht voor het eerst. Wat zeg je? Ik ben hier vannacht voor het eerst. Oh, je bent er voor het eerst? Ja, ik heb pas één liedje gedraaid. Ja, ja dat heb ik gehoord. Ja. Vond je dat niet mooi, Chris Ria on the beach? Mm, ja, gaat. Oh. Ik ben niet zo erg, ik haal uh, meer van klassieke muziek. Nou, ga ik, ik ga iets voor je opzoeken, ik ga je blij maken. Ja, natuurlijk. Ik ga zorgen dat je om zes uur heerlijk kan slapen als het programma afgelopen is. <lacht> maar de second walls is nee, misschien wel erg zeg... frivol. Ik moet de, de kamer leegmaken morgen. Oh. Ik krijg nieuwe vloerbedekking, wil ik dus, Oh. In de kamer. En, nou, ze komen me wel helpen, maar uh, die komen dus al om acht uur. en uh, Dus uh, <lacht> ik zet de wekker dan. Nou, nou. Ja, maar je, hebt mensen... geen, je, hebt, je hebt een gevuld leven in ieder geval, Bea. Ja, maar dat heb ik ook, hoor. Ik, uh... Ja, je moet van alles doen. En ja. ik ben uit een gezin natuurlijk van tien, elf kinderen. En ik kom uit het Westen, hè. ik kom niet van de Venue. Ik woon wel op de Venue. Oh, maar... als je uit het Westen komt, ben je leuker, wil je dat zeggen? Nou, ja, flop uh, Ik wou niet zeggen Vlotten. Wat <laughs> wereldser misschien. Ja, ook dat misschien, ja. ja. En mensen moeten wat bezoeken en zo. Hè. Ik wil nog graag naar Toscane, Maar ja, ik heb verder niemand die, die met mij mee wil naar Toscane. Nou, laten we dan Florans? hierbij een oproep doen, Bea. Ja, ik wil naar Florence. Ik wil Florence zien. En, uh, ja, dat kan me voorstellen. En Angelo, hè, de, de, oh. ja, David en zo. Ben je er wel geweest? Nee, nog niet. Maar ik wilde. Ben je er wilde... nee, nee, Ja, dat wel. Maar niet, ik heb de Michelangelo niet live gezien. En ik weet dat dat heel erg is. En dat het een gebrek aan mijn opvoeding is. Nou, en ik ga eh. het zeker nog doen, maar ik kan niet met je mee. Maar we gaan, we kunnen wel een, een reispartner zoeken natuurlijk. Ja, nou als dat zou kunnen. Wanneer zou je willen? Nou, dan ga ik volgend voorjaar. Dus, oh ja. Volgend voorjaar. Dus als er nu... M en, wil wij, je met een... en wij zo'n beetje eind mei, want het uh, is de mooiste tijd, hè? Want als je nu in september ja. of oktober gaat, dan ja. gaat de zon al zo ja. onder. Het is het mooiste in het voorjaar, Daar ben ik met je eens. Ja, en, uh, ja. en de ja, en prachtige en ook... planten en bloemen zijn daar. Zou je het liefst met een dame of met een heer gaan, Bea? Nou ja, dat uh, het liefst met een heer. Ja? <laughs> ik hoor een ondeugend lachje. <laughs> ja, natuurlijk. En wat, wat voor type zou je leuk vinden? Ja, uh, ik hou van Italiaan, dus donker, uh, nou ja, mensen met donkere haren. Een beetje een donkere man, M ja, moet hij nog spe aan speciale voorwaarden voldoen? Rustig zijn of juist dynamisch? Of... Ja, ach, dat kun je allemaal niet zeggen op deze leeftijd. Er zijn niet zoveel mannen meer hoor. Hey, als je, je ziet, zeggen. Als je... Als je ziet in de kranten ook allemaal die oproepen van al die vrouwen... Nou, ik denk, uh, Doe jij dat niet dan? Ik niet. Nee? En, en via zo'n internetdate? Ik kan van mijn zoon wat zoiets krijgen... en die heeft ook wel eens een keer zo'n ding neergezet. Maar ik vind... Uh, dan zit je al twee uur erachter, s'avonds televisie kijken... en ja, dan, dat... dan nog lezen en dan... krijg je zeer nou, ik vind van, dat nou. het me niet zo... Uh, nou, maar misschien lukt het op deze manier. Het zou toch geweldig zijn dat we vannacht... Een ja. man vinden die met jou naar Toscane wil en met jou de Michelangelo wil zien. Ja, ja, ja, ja. nou Michelangelo niet. Je, het is uh, David heeft hij dus. Uh, ik weet niet of dat nou van Michelangelo of is van. Nou, je mag alles zien wat er is. Ik, uh, maar Florence is heel mooi, want ik ja. heb dus nu. Uh, uh, de libellen dus, uh, van, even kijken, van eind mei, heb ik niet gezegd. <laughs> ja. je, je kan lekker babbelen ook, hoor, B, ja? ja Ik denk nou, dat er ja. zullen niet veel stiltes vallen met zo'n man. Het wordt wel heel gezellig daar in Florence. Ja, dat denk ik ook. Ja. Ah, ja, je, moet, ja moet. je bent 77. Je, 77, 10 april, hè. 10 april. Ja, je bent een ram dus. Ja, ik en die weten wat ze wel. willen ram hè. Ja, nou, nou ja, veel zeg, wel, ja. <laughs> ja. Nou, als er een leuk... Moet hij nog aan een bepaalde leeftijdsgrens? Uh, ja, nou ja, hij moet natuurlijk wel kunnen ook een beetje kunnen lopen. Ik kan ook niet meer zo... <laughs> als hij maar kan lopen. <laughs> <laughs> ja, niet iemand met stokken en toestanden, hoor. <laughs> nee, daar kan je ook niks van doen, natuurlijk. Nee, maar dan schiet het niet op, waar je zeggen, als je veel afstanden wil lopen. Nou ja, maar ik kan natuurlijk ook niet meer zo ontzettend ver lopen. Nee, met, ik heb die, natuurlijk twee met die knieën, ja, precies. En die open is goed gelukt, hoor. dus is een zwolle gedaan. Zo. Maar ja, ik heb wel drie dagen in het in, infuus in, in gelegen... want ze hebben het, het longvlies iets geraakt, die chirurg. Dokter Suiker, ik heb hem niet gezien. Maar oh, dan zou ik hem toch wel even zeggen... waarom heb je niet goed uitgekeken? Jeetje. Ja, want wat een verhalen, Bea. Oh, ik kan... Wat een nou, verhalen. We, wij kunnen, wij kunnen ik tot ik zes uur... Als je het verhaal vertel, dan ben ik nog een uurtje zo terug. Weet je wat je moet gaan doen? Het op gaan schrijven? Ja, dat hebben er wel eens meer mensen ja, ja, Je hebt een vlotte babbel je hebt vast een vlotte pen. Dan ga je je levensverhaal opschrijven... Ja, ja, ja. en dan kan je misschien een heleboel mensen nog een plezier mee doen. Maar ik hoop jou een plezier te doen. We zijn op zoek, want dat zijn we inmiddels bijna vergeten... naar die woorden van Reinhard May uit Goedenacht, vrienden. Ja. Ja, ja. En dat gaat dan om een letztes glas in steen. Ja, nou, dat we willen wel. we graag weten. En... Ja. Al, heren, heren, is, is, is die naar die nou naar in Hilversum? Bea, ja, we zitten in Hilversum, maar ik moet nog even de oproep doen naar de, naar de heren nu voor jou. Oh ja. uh, heren, Bea zoekt een man, maar dan om naar Florence te gaan. En ze valt op Italiaanse types. Als je een beetje kan lopen en je hebt er zin in om naar Florence te gaan volgend voorjaar, dan uh, heb ik hier een leuke dame. Dus wellicht hebben we een date vannacht. Nou, dat zal wel leuk zijn natuurlijk. Hè? En je hebt een leuke stem, de mannen hebben je kunnen horen. We houden je op de hoogte. Ik ben reuze benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd. Ik, ben, ik wens je veel succes en we komen erop terug. En, Bea. Dan, en als er dan iemand komt, dan bel jij mij? Ja, dan word je door ons gebeld. Dan moet ik niet in mijn adres opgeven. En nu moet je er eens even heel goed voor gaan zitten, want midden in de nacht gaan wij heel raar doen. En iedereen kan blijven bellen op 0800-1121... met welke vraag dan ook. Zoek je ook een partner? Wil je met Bea naar Florence? Of weet je waarom niet over de nadelen van de elektrische auto wordt gepra uh, uh, uh, word word gepraat? Ik ga er helemaal van stotteren. Want sensatie gaat losbarsten. Speciaal voor Bea. Hier is hij hoor. André Rieu. Oh, daar is hij niet. Jawel, jawel, jawel, daar is hij. Nou Bea, men vraagt en wij draaien. Jij zei dat we nooit André Rieu draaiden. Dat kun je niet meer zeggen. En nog wel met de Second Walls, zijn grootste hit in Nederland. En hij is nog steeds export product nummer 1 al jaren. Dus iemand waar we met z'n allen heel erg trots op kunnen zijn. En Bea zoekt ook nog, als we het nou toch over leuke mannen hebben... een man om mee naar Florence te gaan. Volgend voorjaar. Bea is 77, jong van geest... loopt redelijk goed, ondanks de twee nieuwe knieën. En als u denkt, ik ben een beetje Italiaans type... daar valt ze wel op. Bel ons dan op 0800 1121 en voor welke andere vraag dan ook wat u altijd al heeft willen weten, of wat vanmiddag misschien in u op is gekomen... of wat u iemand hoorde zeggen van, is dat nou eigenlijk wel zo? Je kunt ons bellen, en dan bellen andere mensen weer... die ook in het land aan het luisteren zijn, met het antwoord op die vraag. Nou, het is het leukste wat er is natuurlijk. Want we hebben nu inmiddels Bob aan de lijn... en die belt yes. op het verhaal van Bea. Dag Bob, nacht Ja, hoi, goeienacht. hoe is het? Ja, prima joh, prima. Wat, wat ben je aan het doen, als ik zo uh, vrij ik mag zijn? Ik wat uit. Wat zeg je? Je ligt lang uit. Je ligt lang uit, op bed? Ja. ja. Lekker, radio aan. Radio ja, aan, natuurlijk tot zes uur. Ja, blijf je tot zes uur luisteren? Ja, oh, ik, Ah ja, de afteed is voor mij altijd een, een vrolijke nacht. Geweldig. Wat ja, leuk. Ja, dus echt waar. Ze is, is, is zo optimistisch ook, hè. Ja. En, en, oh man, niks is te veel. Ze houdt verhalen tegen iedereen. Ja, wat ja, kan ja. die lekker kletsen, hè? Ah, oh, man, man, ja, man heerlijk. En, en zo geanimeerd en gezellig. Ja, ik, ja, vind, hoor, ik luister ook altijd met veel plezier naar haar. Hij ze doet alsof ze nergens bestand verluist, maar Dat heeft ze wel eens. Ja, ja, ja. M Mij fop ze niet. <laughs> nee, uh, zeker niet. Dan, ja. Zeg, nog een letztes glas in steen. In steen, ja. W ja, dat is gewoon staande een glaasje drinken aan de bar. Staande een glaasje drinken aan de bar, ja, dat is steen, het. Staan. In steen, staan. In steen, ja. Ja. Ik snap het. Het is het meest originele Duits wat er bestaat. Ja. Het wordt niet meer gesproken zo, op die manier. Maar jij spreekt het nog wel zo. Heb jij, ben jij, uh, heb jij Duits gestudeerd ooit? Nee hoor. ja, ik heb, nee, ik heb die Duitser bij Maar Ik heb nogal veel Duits gehad in de avondschool. Aha. En dat trok mij aan. De Duitse en taal. Ik heb er niet in verdiept, in zo, maar ik heb het wel gelezen. En, en oh God, ja, ik ben vaak in Duitsland geweest. Ja. En dan mag en gewoon meegesproken met ze. Ja. En, dat en dat heb, je hebt het gewoon uh, uh, zelf geleerd, niet op school, ja. maar gewoon door het vele doen. Ook, ja, ja, ja zeker weten. Mooi, mooi. En dat was altijd leuk. En ja, god, dat lied, dat zingt hij al uh, 30 jaar. Ja, en wat spreekt jou zo aan in de Duitse taal, Bob? Ja, ik vind het ik vind, Duits heeft iets uh, romantisch, iets zangeres, ja. uh, iets vriendelijks. Alhoewel ze dus in de oorlog niet zo vriendelijk waren, maar dat is een andere tijd. Maar gewoon, als je gewoon met Duitsers spreekt, dan, uh, ja, dan hebben ze iets, uh, ja... Vooral dus de, de, de iets zuid duitsers Niet helemaal Zuid-Duitsland. Maar zo, zo midden-Zuid-Duitsland. Midden Daar vind je ze het leukst? Ja, ja, ja, ja. Zuid-Duitsland zijn, zijn we zo'n beetje te... Nou ja, er zijn verhalen over allemaal natuurlijk. Hè? Te wat dan? Nou ja, uh, het, was, het was niet het beste volk, de zuid duitsers Dus uh, ik, ben, ik, ik ben 78. Ja. Maar bedoel je dan over de, over de Tweede Wereldoorlog? Nou, ja, dat... ja, ja, ja, ja. En dan... Uh, mijn Duitsers waren niet de allerbeste. Maar de ja. Pruisen ook niet. En dat was nooit in Duitsland. Maar ja. in ieder geval, maar, maar daar, daar hebben we in, in, in, in, me, in de tijd dat ik nog de kinderen thuis had en mijn vrouw. En dat we dus nogal veel naar Duitsland tot vakantie gingen. Ja. ja, god, dan... Je sprak met iedereen. Je sprak over alles en nog wat. En zij wilden ook vaak over de oorlog spreken. En dan riep ik altijd, nee, kijk, Ja, maar, ja, ja, maar moest wel hier, heuren. Ja, doch. <laughs> en waarom denk jij dat zij dan juist zoveel over de oorlog wilde spreken en jij niet? Omdat hun veel hoger zat natuurlijk. Kijk, ik was jong toen ik de oorlog beleefde. Ik was zeven jaar toen die begon en ik was twaalf toen die eindigde. Waar woonde je toen? In Den Haag. Oké. Okay. Ja, en, en daar heb ik ook veel Duitse soldaten gesproken gewoon. Mhm. Mm in het Nederlands hoor, niet in het Duits. Maar heb jij ook een, een, na de oorlog een hekel aan Duitsers gehad? Nee, veel... nee, Nee, ik, het, het, het, Natuurlijk heb ik, een, heb ik een hekel aan mensen die onmenselijke dingen doen. Ja, precies. Ja. En het waren de Duitsers in eerste instantie, maar het waren ook Nederlanders, ze waren ook Belgen, ze Fransen, ja. maar op. Uh, dus, maar specifiek. Kijk, nogmaals, de, de, de, de nazi's, de echte nazi's, heb ik geen hekel aan gehad. Ik heb ze eigenlijk opzij gezet toen. Mm. Het waren voor mij geen mensen, het waren onmensen. Ja, maar, maar je, kon dat, je kon dat na de oorlog wel van je afzetten en met open vizier, dat is een beetje een rare ja. woord gebruikt ja, in deze, maar nou, nou, met nou, open vizier weer naar Duitsland en, ja. daarna, en, en ook die mensen gewoon zien, hè? Ja, hoor, zeker weten. Zeker weten. En ik zeg Wilma, ik wilde daar nooit over de krieg spreken. Zij deden het wel. Ja. Maar ik probeerde altijd te wenden dat we over het bos spraken. Ja. Of over de mooie stad. Of over de aardige mensen. Of wat dan ook. Ja, en over dat mooie liedje waar we het net allemaal over begonnen. Ja. Uh, o, oh, mijn bril valt. Ik gooi het op de grond. Nou goed, dat draap ik zo wel weer op. Uh, ja, ik ben lekker bezig. Weer een, ik, ben nog, ik ben er nog geen, geen drie kwartier in. Ik, ik heb alweer een band hier, Bob. Maar, uh, ja, kijk, we hadden het met Astrid niet. Jij moet wegwezen. Afstrip moet terugkomen. Ja, oh, moet ik al. Oh, ben, ben, je, ben je al zat na drie kwartier? Nee hoor. Oh, gelukkig. Nee, ik, ik, ik, schrok er, ik schrok ervan. Ja, je moet even wennen aan me natuurlijk. Maar ja, het is ook echt noodbreekt wet, hè? Het is natuurlijk ja, ja. overmachtig. Nou, dat, nee, dat valt mee, joh. Nee, maar kijk. Ik, ik, ik, ik krijg maar één keer gelukkig dat ik bereid ben om dit over te nemen van Ja, nou zo moet je het ook zien. Ja. Dat nee, er natuurlijk. iemand uh, moest het overnemen. En natuurlijk... Er is in geen... In plaats dat ze dan dus al die uren vullen met plaatjes draaien. Ja, dat was anders ja. het alternatief misschien. Nee hoor, ja, mensen... ik was blij dat ik kon. En het was natuurlijk ja. een noodgreep even. Want normaal natuurlijk. doet Astrid het altijd. En als het ja, goed nee, is, is ze er gewoon volgende de week nee, ik weer. Een plezierige noodgreep. Dankjewel. Ja. Dankjewel, Bob. Ik dank ja. jou voor het antwoord. Rook jij ja. en ja. neem je nog een wijntje of doe je dat niet? Jawel, ik ga over ik, ik, ik overal even de kamer. Oké, okay. daar ga ik u luisteren. Helemaal goed, dan wens ik je een okay. hele fijne nacht en dank voor je antwoord. Ja, gedaan. Dag Bob. Ja. Dag. En Huub belde ook met hetzelfde antwoord, wellicht op de vraag over het liedje. Dag Huub, goeienacht. Ja, goeienacht net klaas in daar ging het toch over? Hè? Daar ging het over en dat hadden we net al een beetje besproken. Heb je dat meegekregen of zit je niet bij bijna? Nou, de... de telefoon viel af en toe weg. Oh. Het schijnt dat heden ten dagen die telefoonaansluitingen wel eens gestoord worden. Bel jij via internet? Nou, ik bel. Nee, ik bel gewoon uh, mobiel. Oh, je de Frans grootste aanbieder op dat punt. Aha. <laughs> <laughs> je bent er trots op dat je daar een eentje van hebt waarschijnlijk. Van Frans nou, grootste. Eh, eigenlijk uh, doet het, uh, Ja, ik, ik zweer eigenlijk bij die aanbieder. Uh, ja? Ik hoor er eigenlijk. Ik heb zelf dus nooit problemen ermee. En ben een... Ik maak jij een beetje reclame daarvoor ook. Ja hoor, dat mag. ik zou het een aand willen noemen. Nou, <laughs> nou, no, no. nou, dat gaat geld kosten hoor. Maar... Ja, dat weet ik. <laughs> Maar be, jij belt graag of niet? Ben je, zo, ben je iemand die lekker, lekker lang kan kletsen aan de telefoon? Nee, ik bel uh, eigenlijk heel weinig. Uh, ja, gewoon uh, als het nodig is, zal ik maar zeggen. Maar ik ben niet iemand die anderhalf uur gaat zitten bellen enzovoort. Oh. Oké, okay, nou laten we dan meteen tot het antwoord komen. <laughs> nee, we hadden nou, net namelijk al een... Het is eigenlijk heel eenvoudig. Ik let als Klaas in Steen. Ja. Je moet het eigenlijk zo zien. Mensen willen graag tot het allerlaatste moment een café zetten. Ja. De op een gegeven moment roept de kastelein of de kasteleinsvrouw. Ja. Dames en heren, dit is de hoogste tijd wij gaan sluiten. Ja. Dan heb je toch nog altijd mensen die zeggen: Ja, maar ik wil nog één pils. Ja, nog eentje. Ja, ja en die, ja, die dus laatste. Is de jaza En uh, dan wordt er nog nogal een pulsje getapt. En dan staande wordt het leeggedronken. En, is en dat dan daarna le gaan ze naar huis. de ja. rekenen af en ze gaan naar huis. En dat is eigenlijk een net klaas Steen. Aha, zo. Het is op de valreep als dat nare dus ligt. Op de valreep, ja. In feite al nou, met, met de deurklinkende hand. Ja nog gewoon even een glaasje drinken. Eentje achterover slaan. En... Ja, dat gebeurt tegen Konings in het zuiden des land. Hier eh, gebeurt het ook vaak zo. Ja, de, jullie, uh, jullie staan erom bekend, hè? Daar, waar zit je precies in het zuiden? en Valkenburg. Oh, ja. oh, oh, wat heerlijk daar. Ja, prachtig. En, ja. en, en dat, dat achterover slaan, weet je wat ik er altijd zo erg van vond? Want ik ken dat wel, hoor. Dat je niet naar huis wil en dat het kroeg... ja. <laughs> de tijden klaar zijn. Maar dan gaat dat vreselijke licht aan. En dan ja, sta je op. Ja, K ja, je ja dat moet je echt maken dat je wegkomt. Want ja. dan staat de politie voor de deur, zeg maar. Ook dat, maar als je dan al dacht dat je misschien kans had. Of zo, dan was het ook vaak meteen over. Want dan zie je opeens hoe je er in het volle licht uitziet. En dan helemaal oh dan... Ja, dat, dat, ja, dan valt de schoongreed weg. Kijk hoe ouder je, ja. je wordt. Je hebt toch goed licht nodig, toch? Om er een beetje ja. lekker uit te zien. Ja, klopt, dat klopt. <laughs> en dan kreeg je dat laatste biertje onder een TL-balk. Nou, ik bedankte dan hoor. Ja, ja. Maar die laatste is wel vaak het lekkerste, vooral als het eigenlijk niet mag. Vind je niet? Ja, klopt ook, ja. ja. We, zijn toch altijd, we blijven, hoe oud we ook zijn, toch altijd een beetje dat, dat stiekem kleine jongetje. Vind je niet? Ja, ja. Dat, lekkers, dat snoepje wat je stiekem uit het trommeltje pakt, dat is wel een heel lekker snoepje als kind al. Net als dat biertje. Hm. Mm. <laughs> of, of denk je, wat zit je te kletsen over snoepjes opeens? Ja. <laughs> De telefoon komt weer met hort en een stoot over. Ik, oh, dat is het. Ik hoor ook allemaal piepjes. Nou, dan gaan we hangen, Huub. Dan gaan we een plaatje draaien. Nou gaat het wel goed. Ja, oh. draai je maar eens goede muziek. Ken jij kajak, Huub? Dat ken ik wel, maar ik was vroeger uh, niet zo'n fan van. Nee, trouwens, nou nog. Nu. Ik ben helemaal geen fan van Nederlandse popmuziek. Geef mij maar de Amerikanen. En wa wa waar denk je dan aan? Frank Sinatra? Nee, Jeremy Lou is een consorte, Chuck Berry, en de Pst. tijd daarna natuurlijk. Ik ga zoeken voor je. Men vraagt de draai hoor. We staan voor je klaar, hier bij Radio Max. Nou, <laughs> nee. en het is natuurlijk wel zo, dat je, als je wat ouder wordt, dan ga je muziek van toen de tijd, die eigenlijk, waarvan je zei, wat is dat? Ja. Dat ga je hoe langer hoe mooier en beter vinden. Hoe, hoe, ouder, de, je bedoelt, hoe ouder de muziek is, hoe meer, hoe meer gevoel je erbij krijgt. Nou, vroeger vond ik eigenlijk de muziek van de Beatles maar niks. En de Stones, want uh, het was toch heel vaak uh, uh, ge, geleend van de Amerikanen. Ja. En nu denk ik, oh ja, het was toch niet zo slecht. Luister, ik laat jou een titel kiezen van Jerry Lee Lewis. Dan gaan we die voor je draaien. Welke is, titel zou je dan de willen? De is... Whole of Shaking Going On. Whole of Shaking Going On. We gaan en nu we met... En sluiten nog altijd elk concert mee af. S Doet hij dat nog steeds, ja? Ja, hij treedt nog af en toe op. En dan zingt hij nog altijd Whole lot of Shaking Going On. <laughs> Want het is eigenlijk, ja... Dat Hoe is... oud is hij nu dan? Hoe oud hij nou is, ja? uh, 75. Hij wordt op binnenkort 76. Hij komt binnenkort naar Nederland. Jo, wanneer? 3 september in Eindhoven. Ga je er naartoe? Ja, want ik ben er al... Uh, ja, al uh, sinds mijn jeugd fan van. Ah, geweldig. Het virus. <laughs> nou, maar wel, wel een gelukkig... Een gezond virus, toch? Ja, ja, ja. Gelukkig wel, ja. We gaan je verrassen. Ga ervoor zitten. Ga je vast... Ja. Voor mentaal voorbereiden op 3 september... in Eindhoven bij Jerry Lee Lewis. Want... Ja, hij treedt natuurlijk... niet meer zo lang op, hè, maar... Uh... Ik hoop dat ja, het zal wel de laatste keer zijn hier in het land. Maar nu treedt hij via de radio voor jou op. Wat dacht je daarvan? Ja, oké. Okay. Ga, ga ervan genieten. En uh, succes met het programma. Dank je wel. Hier is hij. Ja. Dag. Dag. Oh, nou, en dat midden in de nacht. Het is zeven minuten voor drie, hup. <laughs> Jij zei, jullie draaien dat nooit. En dat zei daar straks. Ben je al over André Rieu? Nou, jullie krijgen echt eretribunebehandeling behandeling, hoor. Hier bij Radio Max. Karnonne, zeg. Heerlijk. We, het is uh, ja, gewoon uh, een groot feestje hier, toch? Je wil, je wil niet weten hoe ik erbij zit, hoor. Dus even, ik moet echt helemaal wennen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want Astrid is natuurlijk Astrid en ik, volgens mij is ze er nog nooit niet geweest. En, en dan wil je natuurlijk, uh, ja, in haar sfeer. Maar ik ben een man, ik ben anders en ik uh, weet dan weer van andere dingen wel of niet wat. <laughs> dus het komt allemaal goed en je mag me alles vragen. En als ik het niet weet, dan zeg ik het gewoon eerlijk. Uh, zei ik het verkeerd, Radio 1, Max, nachtzuster, zei ik nachtvlinders? Zei ik het Oh, ik zei Radio Max, omroep Max bedacht. Ja, dat was leuk, hè? <laughs> ik uh, bij de les blijven, reiken. Heb je een vraag? Stel hem mij. En stel het alle luisteraars naar, van dit programma. Want zij gaan het antwoord geven als het even, zit, als het even mee zit. 0800-1121. 0800-1121. Dan kom je bij de telefoon hier terecht... Bij Tjitsen. Daar kan je vertellen wat je verhaal is, je vraag is. En dan kom je. Als even kan, mijn uitzending. En dan gaan we er lekker over praten. Greet, welkom. Hallo, Greet. Ja, hallo. Goeienacht. Ja, ik spreek niet met Greet, met Anja. Oh, met Anja? Ja. N nou, dat klinkt heel anders. Maar Anja, leuk dat je er bent. En bel jij ook over Goedenacht vrienden? Ja, maar ik denk dat het antwoord al gegeven is. Ja, ik dacht misschien heb je nog een aanvulling. Um... Het betekent eigenlijk, uh, een laatste glas in steen, als staande het laatste glas wegwerken. Ja. Dus je wilt eigenlijk gaan. Ja. En uh, je hebt nog uh, een drankje voor je. Ja. En als staande, voordat je de deur uitwandelt, dan werk je dat nog even weg. Ja, op de valreep. Hè? We zeiden het net, of als het licht aangaat, je moet eigenlijk naar huis. Ja. En de deur moet gesloten worden, dan wil je nog net die ene meepakken. Ja. Ja, ken je dat gevoel? Uh, ja, dat kan ik wel. Maar het heeft eigenlijk niks met sluitingstijd te maken. Oh, heeft het daar niet mee te maken? Nee, gewoon als je weg wil gaan, ja. je trekt die jas aan en je hebt je glas nog niet leeg... Mm -hmm. dan breng je dat nog staande even weg. Oh zo, ja. Dat zei Huub net anders. Ja, ik ja. begrijp het. Nee, ja. oké. Okay, nou, het, het, uh, ik, ik denk dat het... Uh, we hebben nu drie bijna uh, ja, wel behoorlijk vergelijkbare verhalen gehoord. En daar, daar komt Bea vast uit. <laughs> ja, dat denk ik ook wel. Heb jij zelf nog een vraag, Anja, toevallig, nu ik je toch aan de lijn heb, gezellig? Ja. Vertel. Um, ik heb een kat. Je hebt een kat, ja. En ik heb een tijdje geleden gehoord van honden uh, dat die geen chocolade mochten eten. Dat mm -hmm. dat puur gif is. Dat als een hond een uh, zeg maar kleine hoeveelheid chocolade eet, mm -hmm. dat die daaraan kan overlijden. Oh. En ik vraag me af of dat voor katten ook is. Ah, Eet jouw kat chocola dan? Nou, hij, als ik chocola, chocola pak, dan, uh, dan, dan wil hij wel. Dan komt hij op me af. En dat doet hij maar alleen sinds... bij chocola of doet hij dat bij alle zoetigheid die je eet? Nee, alleen chocola. Maar sinds ik dat gehoord heb, ben ik daar heel huiverig voor geworden. Ja, begrijp ik. Dus ik vraag me dat gewoon af of dat voor katten ook is. Nou, en heb je hem ooit er wel eens een stukje gegeven of nog nooit? Jawel, jawel. En hoe reageerde hij daarop? Ja, Volgens mij heeft u toen wel overgegeven. Oh. Ja. Nou, ik, dus Als dat werkelijk zo is, dan moet ik daar echt mee oppassen. Ja, want als het voor, voor honden zo gevaarlijk is, dan zou je bijna denken: dan zal het voor katten ook wel zo zijn. Ja, en maar... waarom, waarom dat, dat dan eigenlijk is? Waarom dat, dat zo gevaarlijk is? Ja. Voor ook uh, ja, voor honden, maar misschien dan ook voor katten. Ja, nou, als u het weet, als u nu zit te luisteren naar dit programma en u weet hoe het zit met chocola en katten, we weten inmiddels dat honden. Geen chocola moet eten dat het levensgevaarlijk is. Maar hoe ja. zit het met katten? En hoe komt dat? Ja. Zou u ons dan willen bellen? Want Anja wil dat graag weten en ik ben ook reuze benieuwd. 0800 1121 is het nummer waarop u dat antwoord kunt geven. Ho hoe lang heb je al een kat, Anja? Uh, ik heb, uh, ben verhuisd en ik heb deze kat meegenomen. Want die was aangelopen bij mijn moeder. Ja. En die ik wist waar hij vandaan kwam, dat hij in een asociaal gezin kwam en ik heb hem gewoon meegenomen. Oh, en die mensen weten niet dat jij dat gedaan hebt? De mensen lieten hem gewoon uh, achter. Oh, die verzorgden hem niet goed? Ja, het hadden meer katten, maar die lieten ze ook onverzorgd achter. Oh. Dus ze gingen gewoon met vakantie ja. en lieten daar een moederkat achter met jonge katjes. Onvoorstelbaar, hè? Dus uh, de politie wist ervan, dus uh, is alles in orde. Ja. En deze kat, die heb ik nou, die ken ik sinds een jaar. Ja, ja. ja. Goh, nou, ik, ik, ik herken het verhaal een beetje, want ik heb sinds drie jaar een adoptiekat, zeg ik altijd maar voor het gemak. Maar verderop bij mij, waar ik woon, daar is iemand een huis ontruimd. En daar bleek drie maanden lang een, een zieke kat gezeten te hebben, en de dierenbescherming kon hem niet vangen. En uiteindelijk uh, hebben ze hem maar laten gaan na drie maanden sterk vermaagd en zo. Die zat bij mij in de tuin. En het is nu mijn beste vriend, Anja. Ja. Want dieren zijn wel dieren. Hoe ervaar jij dierenliefde? Um, ja, ik heb heel veel voor dieren over. En ik moet er ook niet bij uitkomen dat uh, dieren verwaarloosd worden. Dan dat... word ik held. Dus ja. uh, ik heb... Uh, in, toen ik in de gaten kreeg dat die mensen met vakantie waren... en de katten verwaarloosd achterbleven... Ja. Heb ik gewoon, uh, heb ik me toegang verschaft tot uh, de achtertuin, tot de veranda die open stond? Ik had toestemming van de politie en ik ben die beestjes gaan voeren. Ja. En ik heb dus deze kat gewoon, die kwam constant naar ons toe. Hartstikke goed. Jij hebt een ja. dier gered en je bent uh, heel lief voor dieren. En mensen ja. kunnen niet lief genoeg voor dieren zijn. Ik ga uh, naar het nieuws met jou en met alle andere luisteraars. Ja. En u kunt me blijven bellen op 0800-1121 met al uw vragen. 0800-1121. Al uw vragen en antwoorden hier in het programma live. Tot...